Goedemiddag, ik ben Bim Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij de informatieafdeling van de politie bleef belangrijke informatie jarenlang liggen... schrijft de inspectie in een kritisch rapport. Ging van alles mis op de afdeling, was te weinig personeel, computersystemen werkten niet... En belangrijke informatie werd ook niet uitgewisseld. je hoort de onderzoeker. Om een goed beeld te krijgen wat er het werk speelt op het gebied van uh, terrorismebestrijding of bij criminaliteitsbestrijding, Heb je uh, goede informatie nodig waardoor je ook gericht kunt inzetten bij je onderzoeken. Nou en als je die volledige informatie niet hebt, als dat beeld niet klopt, niet volledig is. Ja, dan heb je natuurlijk een, uh, een probleem als politie. Ook wilden door de problemen buitenlandse inlichtingendiensten niet meer samenwerken met Nederland. Scheepvaartbedrijf MSC betaalt bijna 3,5 miljoen euro voor het schoonmaak maken van de Waddenzee. Twee jaar geleden vielen honderden containers van een schip, spoelden van alles aan en er moet nog heel veel troep uit zee worden gehaald, zegt de Waddenvereniging. Wij gaan op zoek natuurlijk zoveel mogelijk naar de rommel van de MSC Zoe, maar alles wat we onderweg ook tegenkomen, dat halen we ook naar boven. Gerald P. is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een dubbele moordpoging in Noorderloos. De slachtoffers werden daar beschoten en raakten zwaar gewond. Gerald P. was trouwens niet bij de zaak, want hij is al jaren op de vlucht. Hij wist in 2017 te ontsnappen uit de gevangenis in Suriname. Jongeren maken zich zorgen over hun toekomst. Ze zijn bang dat ze geen huis of baan kunnen vinden en hebben veel stress... En de coronacrisis maakt het allemaal nog zwaarder. Ze willen daarom dat het kabinet iets voor ze doet. Een Aantal jongeren zat vanochtend bij premier Rutte aan tafel om daarover te praten. De, de angsten bij de jongeren ja, dat ze niet het, het maximale uit zichzelf kunnen halen. Herken je dat beeld? Helemaal. Ik, ik, ik geef dan als amateurles op school en dat was vanmorgen ook zoemend. Je zit dan op zo'n scherm te turen en dat doe ik dan één uurtje. En dat is al doodvermoeiend. Bijna 3000 jongeren hebben samen allerlei ideeën bedacht. En ze hopen dat het kabinet daar nu echt wat mee doet.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 Met nu ZFM Luncht. Ja, goed dat je luistert naar het tweede uur van ZFM Lunchroom. En uh, welkom, we zijn er nog tot drie uur. Zandvoort heeft het. Ja, Zandvoort heeft het. In Zandvoort leeft het. En jij. En jij. En jij beleeft het. Kom op, kom op, kom op, kom op, het. Beleven, beleven. Dit is het ritme van Zandvoort. Found a home, somewhere I've never been before No one knows, just where they wanna go Living life and growing old Simple songs and same old stories But we could start a fire We could start a fire I feel you in my bones, oh. Gavin James met het nummer The Middle komen we het uh, tweede uur, het laatste uur van ZFM Lunchroom binnen. Op deze donderdag, 28 januari. Uh, van 1 tot 3 waren we hier, uh, dus nog tot 3 uur vandaag. En uh, dat is dan wel weer even voorlopig de laatste uitzending op de donderdag van ZFM ja, Lunchroom. Oké, ja. jij, kan, jij kan even niet. Nee, want mijn, mijn school gaat weer beginnen. Dus dan uh, de full focus uh, moet daar natuurlijk ook uh, even opgelegd worden voor mij. Uiteraard. Maar dat is altijd wel weer een vakantie, altijd wel weer een momentje uh, tussenperiode. Uh, dat we weer uh, lekker je kunnen vergezellen op de donderdagmiddag ook... met dit uh, lunchprogramma. Dus uh, we zijn zeker niet weg, maar uh, alleen even de komende tijd tot eind februari. Maar we, net alsof we het programma afkondigen, maar we moeten nog nee, een heel nee, uur. We hebben nog heel veel leuke uh, dingen. Hoor. We hebben heel veel leuke dingen. We bespreken zometeen al het laatste nieuws rondom de Formule 1, het seizoen... wat natuurlijk in maart gaat beginnen, precies over twee maanden. Ja. Uh, dat zometeen. Uh, we hebben nog even met oog en oor de padplaats door. We hebben een nieuwsflits. We hebben een item van N.A. Nieuws. En zoals ik net al zei, mijn favoriete onderdeel van de uitzending. Het <lacht> recept. Ik weet het ook, niet, ook nog niet. En Lucie moet ook nog even het recept erbij pakken. Blijf zeker luisteren met gezellige muziek, vertrouwde kwaliteit. Muziek en informatie, die combinatie, dat rijmt bij ZFM Lunchroom. <lacht> Clearwater Revival met Batman Rising. Ja, moeilijk hè? Ja, het blijft altijd yeah. een lekker een lange naam. Yeah. Maar goed, de muziek blijft wel natuurlijk herkenbaar. En deze kent, uh, ken je bijna wel allemaal, natuurlijk. Tijdloos. Tijdloos, Tijd, tijdloos inderdaad. Dat is een goed, uh, goed woord daarvoor. Maar we horen ook dit op de achtergrond. En dan denken we een beetje aan raceauto's en Formule 1. 1. En jij wil weten. De ja, Formule ik wil 1 ik ik het nemen. nieuws een beetje weten. En, ja, en, de, en de kalender, inderdaad, ook. Ja, nou, Neem ja. ons een beetje in vogelvluchten doorheen. Dat gaan we doen. Uh, de organisatie uh, verwacht dat alle races zonder publiek worden verreden. Dat, daar gaan ze van uit. Uh, zodra de veiligheid en gezondheid gewaarborgd kan worden... gaat via kijken of het mogelijk is om toch wel um, publiek ja. door, uh, toe te laten. En uh, de Formule 1 kalender van 2021 zien we dat er geen dubbele races meer zijn. En de kalender is dan ook nog niet definitief. Wat betekent dat tijden nog kunnen wijzigen? Uh, de... De start wordt altijd gedaan in Australië, de seizoensopener, maar dat gaat dit jaar niet door. Uh, het, uh, bij Voorbaat wordt, al, hè? Ja. ja, bij Voorbaat al, die gaat zeker niet door. 28 maart wordt, uh, is de seizoensopener in uh, Bahrein. Precies een maand, uh, precies twee maanden. Ja, Gaan we alweer lekker regen. Uh, we gaan racen alweer lekker razen. Maar je en, zegt, uh, alles is gepland zonder publiek. Dus alles ook... is gepland zonder publiek. En ze gaan uh, per. Uh, Periode. Ja, per periode of per race kijken of er... Uh... Ja, want ik zie ook wel dat in ieder geval tussen de eerste en de tweede race al best wel wat weken tussen zitten. Dus er zijn geen uh, twee weekenden achter elkaar plek. nee Nee, dat is nee. dan wel weer jammer. Dat ga ik dan missen. nou Dan kijk ik nog wel twee keer naar die andere, naar het Bahrein En uh, de GP van Portugal is ook nog niet bevestigd. Maar, we maar nog, Zand, Zandvoort is wel bevestigd Ja, natuurlijk. Zandvoort is wel bevestigd en... Uh, Jan Lammer sluit uh, Grand Prix op Zandvoort zonder publiek deze keer ook niet uit. Nee. Gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus is het bepaald uh, geen zekerheid dat, uh, dat de Grand Prix uh, van Nederland op 5 september met gevulde tribunes gaat plaatsvinden. Ja, want dat evenement was gepland met 100.000 mensen, hè? Ja, we gaan het. Ik kan het me uh, niet her... voorstellen, maar. Ik, uh, het zou in ieder geval leuk zijn als er een, uh, gewoon uh, een aantal mensen bij kunnen zijn. Ja, het zijn drie aantal dagen. Fans. Dus uh, hopelijk komen ze dan wel uit, uh, uit de kosten. Uh, als er we wel publiek aanwezig maar zijn, ja hoeveel dan? Uh, Jan uh, zegt, uh, wel hij wil niet op de zaken vooruitlopen. We kunnen het ons niet veroorloven om te huilen voor de pijn, vertelde hij aan het uh, Algemeen dagplan. Ja, dagblad. Interessant. Uh, ja. Interessante okay. uitspraak. <laughs> Dan hebben we nog Lewis Hamilton, die ze nog steeds ja, zijn uh, grote wereldkampioen niet, uh, getekend heeft. Hij moet dat wel doen voordat uh, de races beginnen in Bahrein. Ja, dat lijkt me wel. En volgens uh, Toto Wolf gaat hij dat ook echt wel doen. Uh, hij zit nu op dit moment in Amerika. Dus uh, het moet wel uh, aan het bij elkaar komen. En ja. uh, het ligt ook niet aan uh, George Russell, die het zo goed gedaan heeft. En, uh, want die invalsbeurt was natuurlijk... Uh, Prima. Uh, heel, heel erg Maar wat, uh, wat is er nou precies aan de hand? Want wil hij geen contract? Of, uh? hij, wil wel, hij wil wel een contract. Maar de onderhandelingen erover... Het, ik denk dat er een heleboel geld mee gemoeid gaat... En dat daar een beetje. Op ja, hij is uithangen. natuurlijk voor de zoveelste keer wereldkampioen geworden. Dus dan wil hij ook wel. Uh, hij wil gewoon wat meer. Uh, hij wil gewoon een paar miljoen meer. Daar pittig Ach, uh, ja. voor betaald uh, worden. Maar goed, het, volgens Toto Wolf komt het allemaal goed. hoeven we ons geen druk, niet druk te maken. En ja. uh, nou ja. gaat hij dat contract wel tekenen? Hartstikke goed, toch? Dat is uh, hartstikke goed. Uh, Formule 1 nieuws in ieder geval. En uh, als we dit nummer horen. Ja, Daar, gaan we ervoor. Daar gaan we ervoor. Daar gaan we ervoor. Met Davina Michel, natuurlijk de teamsong van de F1 2020 die nooit doorging. Maar hopelijk komende zomer dan eindelijk. Hier is Oh, dit wordt Beat Me. Een, een nieuw nummer gemaakt, van, hè. Living in the fast lane. Trying to catch in my own game. But the world is moving fast.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 van Zandvoort Si je m'endors me réveillez-vous ré il fait si froid oh dehors oh, le ressentez-vous Il fut un temps où j'étais comme vous malgré toutes mes galères je reste un homme debout Priez pour que je m'en sorte Priez pour que mieux je me porte Ne jete pas la faute, faute Ne me ferme pas la porte Oui je vis de jour en jour, squat en squat, nous pouvons à tout Ce je change C'est pour que mon regard ne serait-ce qu'un petit bonjour Je vois pas passer quand je suis facile Vous êtes debout près et j'apprécie Un petit regard, un petit sourire Se peine le temps ne font que courir si Mercer C'est dur, je, je confesse, pas je vais m'en sortir, je, je l'adresse Un jour avoir un toit, une adresse de toi à ah, moi c'est dur, je stresse Le moral n'est pas toujours bon le temps presse Mais bon comment faire A part l'ivresse comme futur, Mais tes promesses en veut tuer Voilà ma vie je me suis pris des coups dans la tranche Je sois sûr que si je tombe par terre tout le monde passe Mais personne ne bronche. Quand oh, je prends par les gars qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche M'en veuillez pas de parfois j'ai qu'une envie abandonnée si je... Ik ben heel erg blij ik de moeite waard heb. Ik ben heel erg blij dat ik de moeite waard heb. Ik ben heel erg Ik ik Audio Capeo met uh, Unom de Natuurlijk ook lekkere Franse muziek is ook altijd welkom op ZFM Zandvoort in de middag. Uh, want ja, dat is toch altijd een beetje Franse muziek. Maakt me vrolijk, uh, al zeg ik het zelf. Uh, we hebben tips. Ook al, Wa wat doe je? Wat? wat doe je vrolijk ineens? Oh, ik, ben, ik, ben, ik, ben altijd, ik ben altijd vrolijk. Ik ben altijd vrolijk. Twenty for seven. Uh, maar we hebben ook nog even tips. En echt even om naar het volgende te luisteren. Want de lockdown raakt ons alles zwaar natuurlijk. Ja. Ook in Zandvoort. Ja. Maar daarom maar is het juist hebben... zo belangrijk om aandacht te vragen... voor de organisaties die hulp bieden. Ja. Zo zijn er bijvoorbeeld uh, natuurlijk uh, kwetsbare senioren, jongeren... en ook jongvolwassenen uh, die de problemen ondervinden tijdens de coronacrisis. Uh, Vaak gehoorde dingen zijn angst, eenzaamheid en depressiviteit. Uh, om een eerste stap te zetten voor het vragen om hulp is best moeilijk. Uh, want waar kan je nou met je persoonlijke vraag terecht? Pluspunt, dat is een van de organisaties die echt uh, heel veel hulp biedt. Professionele hulp, steunpunten waar je nu juist tere terecht kunt. Bijvoorbeeld Sociale wijkteam Zandvoort. Ik, uh, ik doe er heel even iets extra's bij vermelden... Uh, heb je misschien hulp nodig? Uh, ik heb hier een paar tips en die, uh, uh, dan kan je het beste even een pen en papier bij, erbij ja. pakken om uh, de adressen en de dingen, zo uh, uh, maar ja. te schrijven. En maar wat beter. doet het? Uh, ja, inderdaad, maar, het een goede. Uh, voor alle hulpvragen kun je terecht bij het sociaal wijkteam. Uh, wanneer u niet in staat bent om uh, zelfstandig uw financiële op orde te krijgen, of als u geldzorgen en of schulden hebt dan zijn er professionele aanbieders die u kunt helpen. En daar is een telefoonnummer bij. En dat is telefoonnummer 023 574 0450. Dat is het social wijkteam dan. Dat is ja. het social wijkteam Zandvoort. Ja, inderdaad. En uh, ook natuurlijk wat misschien een beetje betrekking heeft op mijzelf. Want ook onder de jeugd neemt door de aanhoudende coronacrisis... het aantal uh, psychische klachten uh, toe... Uh, vaak omdat ze zich eenzaam voelen als gevolg van de coronamaatregelen. Sociaal contact is best moeilijk in deze tijden. Daarom zijn daar de jongerenwerkers uh, van Pluspunt. Zij doen hun uiterste best om de jongeren te helpen in deze tijd. Ze worden er twee wekelijks op maandag en donderdagmiddag... Uh, kleinschalige buitenactiviteiten georganiseerd. We hadden daar Rens vorige week in de uitzending over. Uh, uh, hiervoor kun je je aanmelden. Dus uh, ben je of ken je een jongere uit Zandvoort die iets zwaar heeft... Uh, de laatste tijd. Neem dan contact op met Jongerenwerk. Je kunt je bijvoorbeeld aanmelden voor die buitenactiviteiten via het volgende 06-nummer. 06-36-30-08-09. Jongerenwerk Zandvoort. En heb je bijvoorbeeld begeleiding nodig bij, uh, bij het huiswerk? Ja. dan Stuur dan een appje naar uh, Chantal. Uh, dat, dat is ook weer een 06-nummer. 06, -nummer. 06. 83575411. 1. Dus ben jij of ken jij een jongere uitstandwoord die het uh, deze dagen best, best wel een beetje moeilijk vindt om, uh, uh, uh, met school? Dan neem dan contact op met jongerenwerk, want daar zijn ze voor. En dan hebben we ook nog een paar extra tips. Ja, dag en nacht uh, kun je hulp vinden bij de luisterlijn. Dat is uh, www.deluisterlijn.nl. En voor mantelzorgers is dat www.tandemmantelzorg.nl-over-tandem. En voor gezinnen die het heel zwaar hebben, www.buurtgezinnen.nl. Voor hulp en overzicht in je financiële is het www.plus.zantwoord.nl-ondersteuninghulp. Slash inkomen op orde. Nou, hartstikke goed dat die hulp uh, is. We die gaan die op de site van ZFM zetten. Lijkt me heel verstandig Het lijkt me heel verstandig om, dat te, heel verstandig om dat te delen. Een ja. tip: het staat deze week ook vermeld in de Zandvoortse krant. Dus daar kunt u het ook altijd nog even rustig nalezen. Um, dan nog even dit. Uh, als laatste nieuwtje van deze, uh, de, van deze Zandvoortse nieuws. Uh, want er vindt aankomend weekend weer een tuinvogeltelling plaats. Uh, komend weekend vindt van 29 tot 31 januari weer de nationale tuinvogeltelling plaats. Dus ook in Zandvoort. Indien u het leuk vindt om uh, nu u toch thuis bent mee te doen aan de vogeltelling. Dan kunt u zich aanmelden op de, op de website www.vogelbescherming.nl. En ga dan naar dus, uh, de pagina over de tuinvogeltelling. En klik op de nieuwsbrief. Dan ontvang, ontvangt u duidelijke herkenningstips. Want hoe herken je nou zo'n bijzondere vogel in je achtertuin? Uh, als u van vogels houdt. Zorg dan dat u de tuinve, tuinvogels meetelt en help ook daarbij aan onderzoek natuurlijk. En het is ook superleuk om dat met de kinderen te doen. Je kleinkinderen, je, je kinderen. Ja, ja, ze moeten dan natuurlijk niet allemaal langskomen, Lucie. Nee, maar buiten mag. Ja, ja, ja. Ja, ja we, buiten inderdaad, de, de, kijk naar buiten. Uh, stap je tuin in of als je die niet hebt... Uh, kan je ook eens even een rondje maken. Want Door de duinen, een, een tuin is natuurlijk net zo... Uh, de duinen ook uh, natuurlijk... om daar eens te gaan kijken wat daar allemaal rondvliegt... en springt en weet ik het allemaal wat. Uh, Anouk heeft er ook een, ooit een nummer over gemaakt. Hè, over vogels. Weet ja. je het nog? Het ja, songfestival? Ja, ja, ja, ja. Wanneer was het ook alweer? Ja, ergens la, een tijd geleden. Ik weet het jaar toch even niet meer. Maar was hier het is het niet het songfestival nummer? Ja, dat zeg ik net. Oh, alleen ik weet, ik, al. ik, ik weet alleen niet welk jaar. Ik heb oordopjes in. Op. Ja, dan hoor je mij als het goed is. Ja, yeah, maar, maar goed, niet hè? Uh, we gaan in ieder geval luisteren naar het nummer Birds. Doe zeker mee aan die tuinvogeltelling. En uh, haal buiten naar binnen. Clouds have taken all the light. I have no control. Let's wander. FM met het nummer Birds. Ik vind het toch wel mooi om hem weer eens te draaien. Lang niet geluisterd eigenlijk ook. Ook niet veel geluisterd. Maar uh, ja, blijft een mooi nummer. En ook, uh, ja, ook hoe ze daar stond toen op het Songfestival. Ik denk dat we dat allemaal nog wel kunnen herinneren. Uh, we gaan op, uh, want het is uh, half drie. En dat betekent dat we alweer toe zijn aan een tweede nieuwsflits. Met allereerst het volgende. Ja, met een duidelijke opkomst van de Britse coronavariant onder de coronabesmettingen blijft de stijgende trend ook in de regio Kennemerland zichtbaar en verontrustend. Dat schreef het Haarlems Dagblad woensdagmiddag. Geschat wordt dat van de mensen die de afgelopen week 20 tot en met 26 januari besmet werden, uh, ruim een derde de Britse variant heeft. Met de opmars van deze Britse coronavariant hebben we te maken met twee virusmutaties die zich met verschillende snelheden verspreiden in Nederland en dus ook in deze regio. Daardoor zijn er uh, eigenlijk twee aparte corona-epidemieën ontstaan. Een epidemie met de oude variant, waarin het aantal infecties daalt... en een epidemie met de Britse variant, waarin het aantal infecties juist toeneemt. In Kennemerland als geheel was er gisteren sprake van 163 nieuwe besmettingen... en dat is een vermeerdering met 43 gevallen ten opzichte van de dag ervoor. Het aantal ziekenhuisopnames is veel gedaald, van 8 naar 3. In Kennemerland overleden van dinsdag op woensdag twee patiënten aan COVID-19... En dan nog het volgende, dat sluit u wel mooi op aan. Lucie, ja, want jij de iets... besturen Rode Kruis uh, gaan samenwerken. De besturen van, het, uh, van de Rode Kruis afdeling Haarlem en Zandvoort... gaan hun krachten bundelen en komen op termijn met een nieuw bestuur... die verder gaat onder de afdeling Rode Kruis Zuid-Kermerland. Sommige samenwerking in deze huidige tijd is volgens beide afdelingen van groot belang. De afgelopen tijd staat het Rode Kruis volop in de belangstelling... Vooral omdat de vrijwilligers op vele plekken ingezet worden om de overbelaste zorg enigszins te verlichten. Zo hebben Rode Kruis-vrijwilligers sinds het begin van de lockdown in december geholpen bij diverse zorginstellingen van de Stichting Sint-Jacob. Op de locaties Schalkweide en Jacobkliniek in Haarlem en Bosbeek in Heemstede. Ook in Haarlem helpen Rode Kruisers bij de dak- en thuisloze opvang op het schip. De Aurora en we worden boodschappenkaarten uitgedeeld als voedselhulp. Nou, hartstikke mooi is dat. En dan hebben we nog een klein nieuwtje over een skielerwedstrijd deze zomer. Ja, de skielerwedstrijd op het circuit van Sandvoort treedt toe tot de World Inline Cup. En op de landelijke kalender die de sectie Inline Skate van de KNSP eind december presenteerde... stond deze wedstrijd al in potlood aangegeven. Vrijdag 22 januari maakte de World Inline Cup bekend dat het circuit onder enig voorbehoud op 7 augustus opnieuw het marathonpeloton verwelkomt. Nou, het is hè? de tweede achtereenvolgende jaar dat skaters op het autocircuit in actie zullen komen. In augustus 2020 werd namelijk nog het Dekin-NK Marathon afgewerkt. Hartstikke goed. Bedankt, is, uh, Lucie. Tot zover uh, deze tweede nieuwsflits. We gaan op naar het weerbericht. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het is vandaag bewolkt en er valt geruime tijd regen. De oosten tot zuidoostenwind is matig en het wordt vanmiddag ongeveer 7 graden. Vanavond wordt het geleidelijk droog, maar komende nacht volgt opnieuw regen. En het koelt af naar 5 graden. Morgen is het in de ochtend bewolkt en regenachtig. In de middag komt het tot buien en gaandeweg de dag worden deze winters van karakter. De temperatuur stijgt naar 8 graden, maar in de middag gaat het kwik omlaag. Zaterdag wordt er koude lucht aangevoerd en wordt het niet warmer dan 3 graden. De bewolking overheerst en het blijft over het algemeen droog. Na een nacht met op uitgebreide schaal vorst schijnt zondag. De zon er volop en is het droog. En de temperatuur stijgt naar 4 graden. Na het weekend neemt de wisselvalligheid weer toe en wordt het ook geleidelijk weer zachter. Maandag is de graad op 4. Dinsdag tot en met vrijdag ligt de maxima rond 8 graden. Tot zover het weer van Rico Schreuder.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 Even heel dichtbij, ik hoef maar aan je te denken Hoe je danst in, in de, de lente, wat zou ik graag bij je zijn Ik hoef je niet uit te leggen, niets te zeggen Tot Toch niemand die ons in kan halen, even naar de Dan gaan we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 Dat ken ik, neem je mee, zelfs als ik je niet zie. Voelt het nog altijd met z'n tweeën. Je weer zie een uh, samenwerking van Thomas Actie, Thomas Actie, Thomas Acta, Paul de Munnik van Maan en Typhoon. een uh, gezellig gezelschap van vier uh, die laat deze nieuwe single hebben uitgebracht. En dan gaan we even over naar het volgende, want in Haarlem uh, de berichten en het nieuws gistermiddag uh, protesteerden de inwoners bij de kliniek tegen de aanwezigheid van anti-abortus demonstranten. De klaus Slutterweg is, is gistermiddag en mogelijk ook komende dagen nog het toneel van twee opmerkelijke demonstraties geweest, met aan de ene kant een groepje biddende anti-abortusdemonstranten en aan de andere kant enkele Haarlemse jongeren en politici die de cliënten van abortuskliniek Bloemenhoven juist hun hart onder de riem willen steken. En ze willen vooral dat er een bufferzone komt, zodat de anti-abortusdemonstranten op afstand blijven en zo de intimidatie beperkt kan blijven. Uh, Paal Tromp van de NA Nieuws maakte daar een uh, reportage over... en sprak daar enkele aanwezigen. In alle vroegte staan de Haarlemse sterren en haar vrienden... bij de Bloemenhoven Abortuskliniek te demonstreren. Het is een protest tegen de biddende anti-abortusdemonstranten... die even verderop in de straat staan. En die groep die staat hier vaker. En dat is volgens sterren een flink probleem. Kijk, dat zij, dat zij tegen abortus zijn, ben ik ten eerste al niet met hen eens... En ten tweede vind ik dat als ze echt tegen abortus zijn dat ze dat dan moeten richten tot de, tot de gemeente, tot de overheid en niet tot het individu dat hier komt om een abortus te laten doen. Ja, het is eigenlijk kort gezegd heel erg onbeschoft om je als vreemdeling bezig te houden met, met wat iemand met zijn eigen lichaam doet. Ze proberen de passerende cliënten van de kliniek op andere gedachten te brengen. Volgens de directie wordt dat regelmatig al zeer hinderlijk ervaren en moeten er nu ingegrepen worden. Wij zijn helemaal niet tegen demonstraties, maar eh, niet, niet bij ons voor de deur waar mensen eh, eh, toch geïntimideerd kunnen worden. Het is een complexe situatie, want de kliniek ligt op de grens van Heemstede en Haarlem. Heemstede wil dat de demonstranten aan die kant op 25 meter afstand gaan staan. En daarom kiest de groep nu voor de Haarlemse kant. De burgemeester daar heeft nu vier demonstratievakken aangewezen waar ze uit kunnen kiezen. Op afstand, maar volgens de tegendemonstranten en veel politieke partijen is dat nog niet ver genoeg. Nou ja, je, je blijft geconfronteerd worden uh, als, als bezoeker, als kwetsbare vrouw... In een, uh, die een moeilijke keuze moet maken of net heeft gemaakt... Uh, met, met mensen die jou daar individueel op aanspreken. Dat is gewoon totaal niet de bedoeling van demonstreren. Mensen die hier komen die weten echt wel wat ze aan het doen zijn. En dat die mensen hier dan staan om als het ware nog een soort van trap na te geven... dat vind ik gewoon heel, heel pijnlijk. Jullie staan nog dichterbij. Ja. Uh, de cliënten komen ook langs jullie. Is dat dan ook niet te uh, vervelend voor ze? Ik heb hier een, een liefbord. De anti-abortus-demonstranten hebben vandaag geen behoefte aan een interview. Het bidden gaat voor. Sterre en haar vrienden blijven voorlopig hier staan, maar van handhaving moet dat wel op de stoep aan de overkant, aan de Haarlemse kant. Want in heemsteden was hun demonstratie vandaag niet aangemeld. Het wordt er allemaal niet echt overzichtelijker op. Wil je hier meer over lezen? Dan kan je kijken op de website van Ntnieuws.nl, want dit nieuws zal ons in de regio zeker nog domineren het komend weekend. Zandwoord heeft het. Ja, zand En jij... en jij beleefd het. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom beleef beleef Dit is het ritme van Zandvoort. Feel the weight, feel the space in the void in my own time. I'm surrounded and pain passed down through my bloodline. I have tried to escape from the maze, but it's no use. Chains never break, never budge, never come loose. Stories over. Stories of over. Standing still, and it feels like I'm lost in a cold mind. Inside, realizing it war in my own mind. It's a place where grenades all. Oh, uh -huh. Enter and even black could invite who you are at the center. Could it be that you're more than the scars on the surface? As the heaps beneath all the ash of the embers, crossing over, crossing over. In motion, maybe it's balanced when you're moving. Could stop me, bring you closer, maybe tilts you over. Alive. Met het nummer maybe. Ja, en misschien is dat wel ook wel een lekker nummer, toch? Misschien? Ja, misschien wel. Ja, maybe. En uh, maybe is het... Uh, maybe it's time for... Uh, ja, de yes. recipe of the week. Of the week. Ja, yeah, <laughs> of the day. Of ja, Jelmer ja, heeft hem uitgezocht, hoor. De ja, week. inderdaad. Van uh, Smelweb. Ja. En uh, ja, Lucie, uh, ja, hoe gaan we het, maken? En uh, ja, Jelmer is natuurlijk uh, Snelle Jelle. De, want dit, hij kiest echt een van de snelste maaltijden die je ooit zelf zal maken uit. Ik ben benieuwd. Ja, en hij is voor vier personen. Wat heb je ervoor nodig? Een 300 gram biefstuk. één eetlepel zonnebloemolie. Vers gemalen peper. Een beetje zout. Twee knoflooktenen. Fijn gesneden tenen. Fijn gesneden tenen. Eén theelepel gerastig. Dus ik, uh, gesneden tenen, ja. Ik vind het nu al het beste uh, recept. Dan gaat het inderdaad snel, ja. Want dan kan je niet meer op je voeten staan. Dus, uh... Eén tepel geraspte gember. Ja. Eén broccoli. één rode ui. één eetlepel honing. Drie eetlepels sojasaus. Een theelepeltje maizena, Twee zakjes aan 300 gram woknoedels. En één eetlepel witte sesamzaadjes. Ja, ja. Ja. Ik vind je toespraak tot nu toe erg bindend. Ja, ja. Vanwege... Kom door dat die mazenaar. Komt... Ja, denk het ook, ja. ja. Maar nou, hoe bere... Dat weet je heel goed, maar Hoe bereid je hem dan eigenlijk? Ja, nou, Je hebt verder ook nog wat, wat nodig. Je hebt een wokpan nodig, een snijplank en je raait het niet. En mes. Een mes. Heel scherp. Heel ja. scherp. En de bereidingwijze gaat als volgt. Snijd de biefstuk in reepjes van ongeveer anderhalve centimeter. Snijd de knoflooktenen fijn en rasp. De gember. Snijd de broccoli in roosjes en de rode ui in ringen. Verhit één eetlepel zonnebloemolie in een wokpan. Doe de stukjes biefstuk in de wokpan en breng op smaak met vers gemalen peper en zout. Bak ongeveer 2 minuten. Voeg dan de knoflookteentjes toe. Gesneden hè? En uh, de gember, de broccoli broccoliroosjes en de uieringen. Bak, bak dit ongeveer 4 minuten. Doe dan de honing en de sojasaus bij het geheel in de pan. Meng de maizena met twee eetlepels koud water in een ah, glas. Daar is hier de binding. Ja, ja, daar is de binding. En Roer dat goed en giet in de wokpan. Ja. Breng de saus in de pan aan de kook en roer door. Doe dan de woknoedels in de wokpan en schep het geheel gedurende één minuut om. Serveer met de witte sesamzaadjes als garnering. Geen uh, zwarte sesamzaadjes? Nee, witte. witte. Nee, okay. Hartstikke wit. Nee, en, uh, de, de, Dit was het, uh, uh, het menu van de dag van Jelmer, uitgekozen door Jelmer. Ik zou zeggen eet A, smakelijk. Aan tafel eet smakelijk. Inderdaad, binnen 10 tot 20 minuten staat het op tafel. Ja. Volgens Smulweb. Dus die kan je raadplegen en ook uh, en het, uh, een, klacht, heeft, een klacht indienen als je er zelf een uur mee bezig bent. Dat, ja, dan ja. allemaal naar Smulweb. Uh, het uh, recept heet Noedels met broccoli en biefstuk. Heerlijk. Ja, een grappige combinatie. Nog nooit van gehoord. En daarom misschien juist wel lekker om vanavond te serveren. Smelweb.nl was dat dus. En uh, hier uh, gaan we luisteren naar een vrij nieuw nummer van uh, Harry Styles. En dan, uh, dat heet Treat People With Kindness. En dat moet je eigenlijk ook wel een beetje met eten doen. Ja. Yeah. van Zandvoort Van Jade Burton, daarvoor natuurlijk de, de heerlijke single, als eigenlijk het zelf, van Harry Styles. Met uh, Treat People with Kindness. En Lucy dan is het alweer vijf voor drie. Ja, dan gaan we er alweer uh, zo langzamerhand. Uh, ja, een eind. eind aan uh, breien, hè? Een eind aan breien, inderdaad. Ja, ja dat, dat was hem inderdaad alweer voor deze ZFM Lunchroom. Uh, we hebben veel gespro gesproken, nieuws en informatie. Van alles is voorbijgekomen. Uh, om het een beetje relevant te houden natuurlijk... voor de luisteraar thuis. Afgewisseld met muziek. Wat vond je van de muziek deze keer, Lucie? Ik vond hem leuk. Lekker afwisselend, voor jong en oud wat. Niet al te oud, niet al te jong. Nee, ik vond inderdaad. het gezellig. Nee, geen, uh, het is ook geen dance radio. Hè? Dan gaan we nee. hier allemaal... Nee, zeker niet. Ik wil je er nog even op wijzen als luisteraar... Uh, als je deze klanken van de ZFM uh, lekker vindt, uh, horen. Dan kan je vanavond ook nog luisteren naar een live programma. Tussen 8 en 10 uur is er wederom een nieuw materiaal... Uh, van Alternative FM van Jaap Koper natuurlijk, de collega op ZFM. Daar wordt onder meer aandacht besteed aan uh, Arjan de Wit. Uh, daar praat hij om half negen over. Zijn laatste single, Lone Wolf. Uh, eveneens een nieuwe single van Melle met Little Life. En nog veel meer uh, daar te luisteren bij Alternative FM vanavond. En natuurlijk uiteraard ook aandacht voor het meest recente materiaal... uit onder meer 3 voor 12 Noord-Holland. En de vloedgolf van vorige week... Uh, dus uh, ja, ook weer een bomvol programma natuurlijk. Uh, leuk om te luisteren op de donderdagavond van 8 tot 10 ja. uur Alternative FM. Dit was hem, ZFM Lunchroom, voor deze keer. En uh, ja, ik moet jullie vaarwel uh, zeggen voor, tegen eind februari. Want dan heb ik wel weer een uh, weekje vrij om uh, ja, helaas. Op, op de donderdag hier langs te komen, Lucie. Bedankt ja. weer. Tot, ja, jij ook dankjewel dat, je weer, uh, dat we het weer samen mochten doen. Ik vond het heel gezellig met je. En uh, ik hoop uh, dat we in februari, eind februari weer zo... Ja, tot dan. Zeker. En uh, die staat op de agenda. En Bet ik ben er dinsdag weer met Jan. Oh ja, en, ja inderdaad. En dit weekend ja. nog veel meer spektakel. Kijk op www.zfmsandvoort.nl voor de laatste nieuws en informatie. Hier is Inhaler. I won't always be like this.